Het Europese parlement en de Europese regeringsleiders... moeten deze zomer nog wel officieel instemmen... met de benoeming van de nieuwe ECB-president. De Italiaan wordt dan na Wim Duisenberg en Trichet... de derde voorzitter van de Europese Bank. Ouders in Nederland nemen steeds meer tijd voor hun kinderen. Dat staat in het gezinsrapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Gemiddeld besteden moeders 14 uur per week... aan de zorg en opvoeding van hun kind, vaders 6 uur per week... Dat is bijna twee keer zoveel als in 1980. Verder staat in het gezinsrapport dat een derde van de ouders... de combinatie van werk en opvoeding zwaar vindt. Een op de tien vaders en moeders heeft vaak het gevoel... dat de opvoeding niet goed aangekund kan. Verder groeien steeds meer kinderen op in relatieve armoede. Dat komt door de financiële crisis. Zes tot negen procent woont in een gezin... dat niet genoeg geld heeft voor kleren en eten.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 Er is verkeersinformatie op de A10-Ring Amsterdam-Watergraasmeer... richting de Nieuwe Meer tussen Amstel Business Park en de Rij... drie kilometer door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. en <middels> CRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Jurgen ja. van den Berg... Goedenacht allemaal. Afval is goud waard, dat u dat even weet. Uh, zo hebben heel wat mensen op de Vrijmarkt van Koninginendag... wat geld verdiend met oude troep, die nu weer bij iemand anders... in de kelder staat, vermoedelijk. En wist u bijvoorbeeld dat trams in Amsterdam op vuilnis rijden? En uh, sommige woonwijken in 020 worden verwarmd met stadswarmte... opgewekt door verbrand afval. Over afval gaat het met Jacqueline Kramer. Minister Van Vrom was in het kabinet Balken en De Vier... Tegenwoordig directeur van het Utrechtse Centrum voor Aarde en Duurzaamheid. En ook nog een keer hoogleraar Duurzaam Innoveren. Welkom in Casaluna. Dag. Ja, um, ja, We hebben u uitgenodigd omdat het gisteren de dag van het afval was. In Tilburg, grote manifestatie. Ja. U bent daar ook geweest. Zeker. Hoe was dat? Het was een hele Mooie en inspirerende bijeenkomst. En dat terwijl er nogal een hele belangrijke voetbalwedstrijd aan de gang was. Ja. Uh, maar de mensen die uh, kwamen kregen een uh, heel gevarieerd programma uh, voorgeschoteld. Met muziek, uh, met uh, kunst en met uh, interviews. Met allemaal verschillende mensen die veel van afval weten, waaronder ik zelf. Het ging daar helemaal over afval. Ja, en de, ja mensen denken afval, wat, wat, wat, waar heb je het nou over? Nou, uh, afval kan dus eigenlijk gewoon weer uh, grondstof worden... als we met z'n allen ons best doen om zoveel mogelijk van dat wat we weggooien... ook weer in die kringloop terug te krijgen. Ja. En daar ging het dus over. Ja. Nou, daar, daar gaan we het straks ook uitgebreid over hebben. Eerst even, ik vroeg me af, mist u de politiek al? Nee, nee, ik ben uh, eigenlijk met uh, totaal uh, andere dingen weer bezig. En dan zet je de knop om en dan uh, ga ik daar weer vol voor. Kijk, u denkt er nooit eens aan terug van uh, zat ik daar nog maar of zo? Of, uh... ah, ik heb hem wel uh, ja, een, een hele mooie tijd gehad. En uh, Het was ook bikkelhard werken. Maar ja, op een gegeven moment weet je dat dat maar voor een bepaalde periode is. En dan, ja, dan ben ik wel zo nuchter om te denken, oké, okay, nou uh, weer uh, iets ja. anders oppak. U hebt nooit bijvoorbeeld overwogen toen het kabinet was gevallen om, om terug te keren in de Kamer of, of wat dan ook? Niet in de Kamer. Ik heb het wel even overwogen, maar... Ik zat als minister daar vanuit mijn achtergrond ook. Ik ben milieu- en deskundige... en al jaren bezig op het terrein van duurzaam ondernemen. Daarvoor was ik ook gevraagd vanwege mijn achtergrond. En als je dan in de Kamer komt, dan mag je juist op je eigen terrein... eigenlijk weer niet verder gaan. Want dan ben je eigenlijk je opvolger aan het volgen ja. en bekritiseren. En dat is eigenlijk niet uh, gebruikelijk. Heb je ook te veel inside information? Natuurlijk. Dat ook. Ja. En uh, ja, het hoort gewoon niet. Dus ja. dan zou ik een heel ander onderwerp moeten doen. Nou vind ik dat ook interessant, maar... Dan ga ik toch liever terug naar mijn eigen stijl. Ja, u, u was, uh, toen u daar kwam op het Binnenhof was u uh, nou, toch wel een soort verrassing. Ik bedoel, uh, natuurlijk in die milieuwereld kenden mensen u wel, maar daar stond u dan ineens. Mm -hmm. Ik dacht wat, wat een verfrissend type zo ineens daar in dat politieke Den Haag. <lacht> en als ik u dan later wel eens zag, dacht ik wel eens, nou volgens mij denkt ze zelf ook wel, wat, wat doe ik hier eigenlijk tussen al dit soort uh, mensen? Nee, dat heb ik niet gedacht. Maar uh, het is een uh, baan die bestaat uit, bestaat uit vele banen. En één daarvan is dat je ook uh, inderdaad uh, in uh, de Tweede Kamer... en in de media uh, voortdurend uh, in beeld bent, letterlijk. Verantwoording en verantwoording moet afleggen. En verantwoording af moet leggen. En ja, dat uh, zien de mensen. Maar ik had natuurlijk ook een heleboel andere dingen die ik deed. En uh, met elkaar was het wel een, een, een, een enorme taak, maar wel een hele... Ja. Uh, ja, uitdagende taak maar, natuurlijk om maar, er echt iets van terecht te ja, brengen. Maar die andere dingen vond u eigenlijk leuker dan dat gedoe met die media... en die nee, zo'n uh, dat soort dingen? Nou, er waren er soms wel heel veel, ja. En <lacht> ik, ik, ik moest er ook nog tienduizend andere dingen doen, dus dat, dat uh, was soms wel een, een beetje te veel. Maar het, het punt wat ik uh, wilde maken is dat wat mensen zien... is maar een deel van het enorme werk wat je ja. achter de schermen ook moet doen. Wat, wat, is, wat is uw grootste verdienste geweest? Wat, wat, wat, waar moeten we over zoveel jaren, als we dan terugkijken op die periode Balkan en Vier... moeten we Jacqueline Kramer aan herinneren? het nou, thema duurzaamheid is uh, duidelijk op de agenda gezet. Niet alleen in Den Haag, maar zeker ook in het land. Bij bedrijven en bij gemeentes. Dat is één. En, uh, ja, dat thema gaat niet meer weg. En uh, iedereen uh, snapt ook waarom het niet meer weggaat. Of nou ja, niet iedereen, maar goed, een grote groep uh -huh. mensen snapt dan wat er aan de hand is. De bewustwording is groter geworden. Absoluut. En ja, op hele concrete onderwerpen als klimaatbeleid heb ik heel veel gedaan. Zowel in binnen, maar ook zeker in het buitenland. Eh, internationale klimaatonderhandelingen. Ik heb veel gedaan op het terrein van duurzaam inkopen. Eh, alle overheden en semi-overheden gaan nu duurzaam inkopen. Wat wil zeggen dat je dus eigenlijk daarmee de. Uh, producten die op de markt komen uh, duurzamer maakt. Want uh, de minder goede producten worden uh, op die manier steeds verder uh, uit de markt gedrukt. Ja. Want wij uh, kopen als overheid dus ontzettend veel in hè, met elkaar. Dat is iets van 60 miljard per jaar. En duurzaam inkopen betekent ook dat je het in ieder geval straks weer kan hergebruiken. Uh, zover is het nog niet, maar dat zijn dan de volgende stappen. Ja. Nou, verder heb ik heel veel gedaan aan het uh, vereenvoudigen van regelgeving... waar mensen zo'n hekel aan hebben. En daar heb ik uh, ook heel veel lasten mee uh, kunnen verlichten. Ja, ja. Uh, dus dat is ook heel mooi. Kortom, kortom een aardig rapport. Uh, Ruimteordening vergeet ik nog. Uh, de, daar uh, heb ik juist geprobeerd om de zaken weer wat meer... vanuit Den Haag ook te ordenen. Want de regie lag helemaal in het land. Maar er zijn een heleboel verschillende dingen waar ik mee bezig ben geweest. Ja. Ja. En u bent nu dus directeur van dat uh, uh, Centrum voor Aarde en Duurzaamheid. Wat, wat, wat doen ze daar? Wat mij gevraagd is een half jaar geleden... is om uh, al het onderzoek wat er uh, in het Utrechtse gebeurt... en dat is nogal wat, uh, om op het gebied van duurzaamheid... om dat te bundelen en veel beter zichtbaar te maken... Uh, zowel tussen de onderzoekers die allemaal onderzoek doen... op allerlei terreinen die heel nauw verwant zijn... als ook eh, in de buitenwereld laten zien wat we met z'n allen kunnen. En eh, als je dan kijkt naar eh, de onderzoekers, de, de omvang daarvan... dan zijn het ongeveer 2000 eh, onderzoekers waar ik het over heb... in instituten als de universiteit, maar ook TNO, Deltares, Canemy... Eh, een waterresearch instituut, dat heet KWR... Dan uh, is ook nog betrokken ECN, KEMA en ook nog... Uh Ecofis ja. wat een eh, energieadvies betreft. Dus die, die zijn allemaal met hun eigen dingen bezig ja. en, en de bedoeling is om dat daar een beetje te bundelen. Precies. Kijk, en als je nou zoveel krachten kunt bundelen in, in, in een regio die, in, waar mensen heel nauw verwant onderzoek doen op het gebied van energie, water en grondstoffen. Allemaal rond eigenlijk stedelijke problematiek. Alles wat met vernieuwing in steden te maken heeft om die steden op een duurzame lees te schroeien. Daar zijn ze allemaal mee bezig. Hoe kan je nou zorgen dat je samen met marktpartijen, want dat vind ik ook heel belangrijk, met die praktijk. Hè, dat, dat zijn overheden, maar dat zijn ook een heleboel bedrijven. Mm -hmm. Die in, uh, in wijken, in uh, bedrijventerreinen, vernieuwing uh, tot stand brengen. En dat allemaal eigenlijk op hunzelf doen. En waar ik nou mee bezig ben, is te zorgen dat uh, veel meer tussen die mensen wordt samengewerkt. Niet om het samenwerken, maar omdat problemen rond duurzaamheid... niet zo makkelijk zijn op te splitsen in allemaal onderdeeltjes. Want dan mis je gewoon eigenlijk het geheel en daar gaat het om. Ja, klinkt eigenlijk allemaal heel logisch. Je zou zeggen, er zouden een aantal van die centra in heel Nederland moeten zijn... en we hebben een hele hoop problemen opgelost. Maar... Ja, maar kijk, de wetenschap is natuurlijk gespecialiseerd. En iedereen heeft zijn specialisatie. En er waren steeds minder mensen die zich bezig bleven houden met het geheel. En daarom eh, hebben we gezegd met z'n allen... als we nou eens kijken hoe we met elkaar kunnen zorgen... dat eh, vanuit zo'n centrum waar ik nu werk... de, de krachten gebundeld worden... en eigenlijk de, de samenhang weer teruggebracht wordt. Niet doordat iedereen nou plots alles gaat doen... maar dat iedereen weet in welk groter kader die aan het werk is. Ja. En dat dan ook gezamenlijk tot vernieuwing weet te brengen. Ja, ja. Want daar zit ook de vernieuwing. Hè? Niet om allemaal op je eigen stiel te blijven zitten... maar juist om tussen die verschillende vakgebieden, vakgebieden uh, ja, de, ja, de, de vernieuwing op te zoeken. Over de heg kijken ook ja, ja, Ja, en het is ontzettend leuk. En uh, wat ik merk is dat iedereen ook ziet dat het nodig is. Uh, de, de onderzoekers zelf, maar ook marktpartijen... die reageren heel positief. We gaan het vannacht vooral over afval hebben. Even wat feitjes. Jaarlijks produceert ook in Nederland een thuis zo'n 550 kilo huisvel... Bij industrie, bedrijfsleven, bouwen en slopen komt 50 miljard kilo afval vrij. En 100 miljoen kilo kougen, blikjes, plastic bakjes en andere rommel komt op straat. Kortom, er valt nog wel wat te doen. Ja. Um, we praten er zometeen uitgebreid over verder. Er staat hier al heel tijd een antwoordapparaat te knipperen. Ik weet eigenlijk niet of dat gerecycled kan worden als het uh, echt af is. Uh, maar we gaan even luisteren wat Klaas Drups mijn collega daarop achtergelaten heeft voor ons. Er is één nieuw bericht.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 Er staat in ieder geval een flesje uh, mineraalwater op tafel. Ik wist helemaal niet of dat het milieu. Uh, nou, ik drink nooit uh, plat water uit een flesje. Aha. Maar ik hou wel van mineraalwater ja. uh, met uh, bubbels. Dus dit mag. <laughs> ja, dat kan ik nog niet uit de kraan halen. Je kan nu tegenwoordig wel met een apparaat, kan je gewoon uh, drinkwater kan je, uh, tot, tot, tot uh, bubbelwater, uh, te maken. Bubbel, bubbelwater maken. Ja. Uh, maar wat we natuurlijk in feite doen is ons fantastisch goede drinkwater in flesjes doen en, en dat drinkt. Ja, dat is toch eigenlijk te gek voor woorden. Ja, ja. Dus ik ben een groot voorstander van gewoon in Nederland water uit de kraan drinken. Ja. Maar nu nog even die, die, jeugd, of die jeugdzonde. Die jeugdzonde? Nee, laten nee, we het daar niet over hebben. over hebben. We hebben maar tot, tot kort voor even. Nee, over de, de milieuzonde. Nou, er werd gezegd of ik te hard uh, zou rijden, maar ik heb geen auto. Dus de, die nee. gaat niet op. Maar nee. ik uh, ga wel regelmatig met het vliegtuig naar mijn moeder. En uh, nou kan je zeggen, ja, dan moet ik vliegen. En dat is een zonde, maar ik wil graag mijn moeder uh, regelmatig zien. En waar woont -ie? Die woont in Spanje. Aha. Dus ja, uh, ja dat, is, dat kan je zonde noemen. Maar kijk, zo moralistisch ben ik niet. Ik vind dat mensen gewoon binnen de eigen mogelijkheden... Uh, dat moeten doen wat uh, zij ook verantwoord vinden. En uh, ik, ik hoop dat een heleboel mensen van, vanuit zichzelf wel inzien... dat het van belang is om niet alleen op je kinderen te letten... maar ook om al het andere wat om je heen is. Dus of dat nou de straat is, of de planten en dieren... maar het bewustzijn dat, dat je een omgeving hebt waar je ook voor te zorgen hebt... in het klein, maar dus ook in het groot, dat vind ik wel heel belangrijk. En daar zou je toch ook naar moeten handelen, vind ik. Ja. Toen het kabinet was gevallen, dacht u, ik ga eens lekker de kelder opruimen. En uh, <laughs> u zat voordat u in, in de politiek kwam, uh, zat u ook al in die milieuhoek. Uh, nou, in, in, u hebt net beschreven wat u in, in het kabinet hebt gedaan. En toch kwam u bij het opruimen van die kelder tot allerlei bijzondere ontdekkingen. Ja, nou, ik had inderdaad de tijd om nou eens echt uh, uh, die kelder op te gaan ruimen. Die, uh, zoals waarschijnlijk bij veel andere mensen ook, steeds voller wordt. Eh, omdat je steeds meer dingen niet echt weg wil gooien... want je denkt, ach, misschien gebruik je het nog wel eens... en dan zet je het maar voorlopig even weg. Hè? Ja. Of dat nou op zolder of in de kelder is. Bij mij was het dus in de kelder. Maar goed, ik dacht, nou ga ik dat nog eens opruimen... en dat wil ik op zo'n milieuvriendelijk mogelijke manier doen. Dus ik dacht, laat ik dat nou eens even systematisch aanpakken. Waar begin ik? Oké, okay, eerst de kringloopwinkel. Wat kan de kringloopwinkel nog gebruiken? Bellen, nou mevrouw, alleen die dingen die echt nog gewoon helemaal goed zijn. Dingen eruit gezocht, ja. Meestal zet je de dingen die in de kelder staan... Uh, uh, die, die, die, die zet je daar neer omdat ze niet echt meer helemaal goed zijn. En alles wat nog goed is, dat geef je aan je vrienden of wie ja. dan ook. Nou, zoveel was er dus bij de kringloop niet echt gezet. Toen dacht ik, wat is nou de grootste stroom die daar allemaal staat? afvalstroom, dat is uh, het hout. Ja. Nou, ik bellen naar uh, mijn eigen afvalverwerker. Ik zeg, ik heb hier een heleboel hout... Hebben jullie een container van, voor me, eh, dan vul ik die... en dan wil ik graag eh, dat die verwerkt wordt. Nou, dat kan, mevrouw. Ik zeg, wat, wat doet u er dan mee? Nou, die verbranden we, mevrouw. Ik zeg, verbranden? Maar het is gewoon goed hout. Het kan er niet meer mee. Ja, het moet hergebruikt worden. Nee, mevrouw, dat doen we niet. Dan moet u maar naar een houtrecycler bellen of eh, op internet kijken. Ik denk, nou, dank u wel. Oké, okay. <laughs> eh, Internet. Eh, houtrecycler eh, eh, gevonden... Bel ik. Nou, mevrouw, kan geregeld worden. Ja, dat doen we. Waar woont u? Oh nee, dat is te ver weg. Mevrouw, komen we niet halen. Dank u. Derde, toen had ik beet. was er eentje in de buurt, want ik had dus nu beter gekeken. Oké, okay, moet ik in de buurt zijn? Dat was natuurlijk eigenlijk meteen al veel beter geweest, maar goed. Uh, ik bel. Kon gebeuren. Ik zeg, en wat gaat u er dan van maken? Nou, we maken er dan een spaanplaat van. En ik zeg, waar wordt dat dan gedaan? In Duitsland. Ik zeg, in Duitsland? Waarom niet gewoon in hier Nederland, in Nederland? Ja. ja, mevrouw, we hebben niet zoveel capaciteit om dat te doen. Ik zeg, nou, dat vind ik toch eigenlijk wel heel raar. Nou, fijn. Toen zei hij, ja, mevrouw, als u nou zo aandringt... dan zal ik een aantekening maken dat uw specifieke bak... dan hier naar die beperkte hoeveelheid verwerking in Nederland Ja, want het gaat. kon wel in Nederland, maar er is dus blijkbaar te Blijkbe weinig capaciteit. Ja, ja precies. Nou... Later hoorde ik maar, dat. Maar anders gaat er dus een vrachtauto naar, naar Duitsland met dat spul, ja. kennelijk. Ja. Wat ook weer milieuvervuilend is. Ja, natuurlijk. dat is dan weer te ver. Dan ja. je, waarom, nou, dus toen had ik dat voor elkaar. Dan zeiden mensen later tegen me... Ja, maar dat hout van jou, ja, daar zit ook nog uh, verf op en zo. En waarschijnlijk is dat B-hout en daar kunnen ze toch niet zoveel mee. Maar waar het mij om gaat, is dat ik gewoon niet goed werd voorgelicht... en dat ik niet weet of ik nou bijvoorbeeld twee soorten hout had kunnen doen. Toen uh, ben ik gaan kijken, wat heb ik nog meer... Toen dacht ik, weet je wat, als ik nou eens kijk trouwens, als ik hier zo kijk ook... wat valt op? Een heleboel metaalproducten of ja. delen he, ja. van een stoel die van metaal zijn... Maar ook uh, je, je snoeren van oude elektriciteitsdraden. Toen ben ik dat eens gaan verzamelen. Dat bleek eigenlijk veel meer te zijn dan ik dacht. Ik denk nou, kijken hoe dat gaat lopen. Wie, wie uh, is daarvoor in de markt? De, de kelder is nu intussen uh, zeg maar drie kwart leeg Ja, of? zoiets. Nou, ja, nou, ja, want uh, hout is natuurlijk uh, ja. een belangrijk uh, ruimteverslinder. Uh, ik bel naar de eerste beste metaalboer. Nou, die stond meteen op de stoep. Want dat was kassa. Want mm. dat, dat is natuurlijk uh, gewoon... Geld waard, meteen al. Was ik dat ook kwijt. En toen ben ik naar uh, de gemeente gaan bellen. Wat kan ik doen met tapijt? Nou, eigenlijk wist ik wel dat daar nog niet veel mee kan. En ook met oude stoelen, waar je inderdaad uh, ook niet zoveel hout aan hebt zitten. Dat heb ik buiten gezet. En tenslotte had ik nog restafval uh, van verfblikken en dat soort dingen. En. Toen ben ik met mijn vriendelijke buurman naar uh, uh, het depot gegaan. Ja. Toen had ik het dus grotendeels leeg. En wat was mijn conclusie? Nu ben ik drie dagen verder. Want zoveel uh, tijd heeft het me gekost. En wat raar eigenlijk. Als er nou iemand zou zijn geweest die ik had kunnen bellen... en mij de service zou verlenen... mevrouw, ik ruim het allemaal voor u op... maar ik hou het geld wat ik aan ja. overhoud. Een kelderopruimingsdienst. Ik denk dat hij die, dat die er echt flink aan verdient. Want... Er, het is natuurlijk toch wel wat waard. Dat niet. is er niet. En het tweede wat ik dacht... als consument wordt het ons gewoon toch nog niet gemakkelijk genoeg gemaakt... om het echt goed weg te brengen om echt zorgvuldig om te gaan met dat wat ja. je eigenlijk niet wil weggooien... maar in de kringloop wil terugbrengen. Ja. Maar kijk, dat, dat is volgens mij het punt ook. Want um, nou, u bent daar nu zelf achter gekomen. u had daar de tijd even voor... Omdat, om dit allemaal uit te zoeken. Ja. Um, want de, de kwestie is natuurlijk altijd, uh, bij, bij die afval... moet je aan de voorkant scheiden of moet je dat juist aan de achterkant doen? Dus ja. aan de achterkant betekent je gooit alles gewoon op één hoop... en dan bij die afvalverwerking gaat iemand het uitzoeken. U bent eigenlijk voor het eerst hè, dat je gewoon, eigenlijk zoals u het hebt gedaan aan de voorkant de boel al apart houdt? Nou kijk, alles heeft voor- en nadelen. Dat hangt af van de technieken die eh, bij eh, de scheiding achteraf kunnen worden toegepast. Eh, die, die discussie speelt bijvoorbeeld bij eh, het kunststof. Hè? Ik eh, heb het initiatief genomen om de kunststofrecycling op te zetten in Nederland. Het loopt trouwens na drie jaar echt eh, veel beter ja. nog dan we hadden verwacht. Is dat en, met cijfers, cijfers te onderbouwen? Ook? Ja, ja, ja. Nee, dat is, dat, tuurlijk, het kan allemaal nog veel beter. Maar het feit dat uh, nou, ongelooflijk veel, meer dan 340 of zo, gemeentes gewoon actief al aan de gang zijn. En dat, dat de anderen ook allemaal de voorbereidingen treffen. Maar dat degenen die al bezig zijn echt gewoon heel veel uh, inzamelen. Dat moest in de oranje bakken, toch? Ja, nou, er zijn verschillende systemen. Je kan vanuit de Rijksoverheid niet zomaar één systeem opleggen. Dat laten we over het algemeen over aan gemeenten. Dus sommigen die uh, hebben die bakken staan. Anderen halen het ook op aan huis of op aan huis. Dat, dat, dat is ook weer verschillend. Maar een heleboel scheiden het vooraf. Nou zijn er een aantal uh, gemeentes die hebben gezegd... nee, wij uh, doen het met een recycler achteraf. Dan kom ik even op het punt van wat is nou beter. Ja. Nou. Uh, op dit moment is het scheiden vooraf milieutechnisch beter. Want je hebt zuiverder uh, materiaal. Hè, want anders moet je het uit al die uh, afval plukken. Maar, maar daar zeggen. heb je dus wel de mensen voor nodig die dat dan ook gaan doen. Nou, dat gaat uh, allemaal tegenwoordig uh, uh, met, met machines. Je uh, kunnen ze allemaal scannen enzovoort. Dus dat, dat, dat is allemaal het punt niet. Maar uh, het is dus nog niet zo goed. Maar het kan best zijn dat over tien jaar het scheiden achteraf eigenlijk eh, praktisch even goed is. Maar ja. zover zijn we nog niet. En dat weten we ook nog niet. En wat met milieutechniek eh, altijd het punt is... Dat, dat er dus een oplossing is, maar dan gaan we weer vernieuwen. En dan blijkt dat die oplossing toch eigenlijk veel suboptimaler is... dan misschien een andere techniek. En dan zeggen de mensen, nou hebben we het allemaal niet goed gedaan. Nee, die techniek... die die vernieuwt zich juist doordat we ermee bezig zijn. Ja. Dus we moeten niet zo ongeduldig zijn... en meteen gaan zitten uh, ja. afgeven op het een of het andere systeem. Dat heeft even tijd nodig. Ja. En zo geldt het dus om een antwoord te geven op... wat is nou beter voor- of nascheiden. Dat geldt eigenlijk voor meer dingen. Maar over het algemeen is het zo dat wat je gewoon apart inzamelt... Wel veel makkelijker natuurlijk weer te recyclen is omdat je een... een, een of wat nou. we dan noemen, een monostroom. Hebt. Maar wat, wat ik net bedoelde, is dat je, je, hebt daar dus de men, je hebt daar ons voor nodig. De mensen die dat doen. Ja. En dus ik, u, u hebt het voorbeeld gegeven van uw kelder... en u had daar de tijd voor, maar heel veel mensen... die, die hebben die tijd helemaal nee. niet. En die, en die ja. hebben ook de ruimte niet om ja. alles op te slaan... en apart uh, in te zamelen. Dus uh, wat je dan moet doen, is afhankelijk van... bijvoorbeeld uh, de uh, grootte van de stad... moet je kijken, wat voor systeem past het nou het beste... bij uh, de mensen die dan ook dat systeem moeten kunnen gebruiken. En, en daar zijn we nog niet echt goed in. He, bijvoorbeeld in Amsterdam en Rotterdam hikten ze er nogal tegenaan... om die uh, inzameling van kunststof uh, te starten. Omdat ze dachten, hoe moeten we dat nou doen bij al die mensen... die uh, allemaal uh, op... op uh, Driehoog achterwonen. Zo, ja, ja, we allemaal op elkaar wonen. Nou, Dat is natuurlijk toch allemaal best mogelijk, want in Den Haag loopt het ook. Het is alleen de vraag hoe je het dan zo organiseert. dat het voor die mensen die inderdaad op twee hoog achter wonen. in een kleine ruimte. Eh, en daar ken ik er zelf ook velen van. dat die. Eh, ja, toch met hun afval wel ergens aan toe kunnen. Maar ze hebben ook een grote zak. Dus ik bedoel, in principe moeten ze iets met het afval. Dus je kan dat doen door. wat ze in Wenen bijvoorbeeld heel goed doen. Eh, praktisch eh, in elke. Eh, Wijk staan wel drie of vier uh, inzamelpunten. En dan kan je het ook nog onder de grond doen. Zodat je niet van die uh, enorme obstakels uh, uh, op, op het trottoir hebt. Ja. Dus ja, je kan ongelooflijk veel. Maar daar moeten we dus nog verder uh, ja. ons uh, in bekwamen. Ja. Um, ideaal is dat we uh, toegaan naar een, een wereld waar eigenlijk alleen nog maar kringloopspullen worden gebruikt. Dat we eigenlijk geen afval meer overhouden. In principe bestaat afval niet, want het kan weer uh, grondstof worden. Ja, ja, dat, dat afval is voedsel, wordt ook wel gezegd. Ja. Uh, en dan heb je nog de kwestie van het, van het recyclen of het verbranden. Laten we het daar zo meteen even over hebben... want we hebben u gevraagd om wat muziek mee te nemen. Uh, en dat moest iets zijn van Amy Winehouse. Waarom? <laughs> oh, dat vind ik zo'n fantastisch mens. <laughs> <laughs> ja, ja ik, en ik, uh, ik vind haar nummers echt fantastisch om naar te luisteren. Maar ze heeft zo'n mooie stem. Ja. zo is wel een beetje gek mensen ook hoor. ja maar dat vind jij wel leuk ja. ik, dat, moet ik nu naar, naar die jeugdzonde misschien vragen dat <laughs> zich in Amy Winehouse herkent? Of, uh... nou ja ik, die, die durft en daar hou ik wel van ja. Ja, dit, dit, is, dit is het liedje waar we eigenlijk haar mee leren kennen de rehab ja. ja dat is ook echt wel treurig natuurlijk Amy Winehouse I'm fine Just try to make me go to rehab Amy Winehouse, een rehab, um, omdat het ook een gek mens is. Oh, het is. Ik vind het hele mooie muziek en uh, ik vind het fantastisch op welke manier ze zich uit over haar hoofdprobleem. Ik wil niet naar de rehab, ja. maar het is natuurlijk eigenlijk ook heel treurig, want het, het, het gaat niet goed met haar. Nee. Ja, betreft is het we wel rock and roll natuurlijk, en we zitten zo te wachten op nieuw uh, werk van hem, maar dat komt maar steeds. Nee, maar ja, ik denk dat dat ook niet zo goed gaat, zoals nee, ik nee. al zei. Uh, uh, laat het nog even over afval hebben. Jacqueline Kramer, nee, oud-minister. Wat uh, anders. <laughs> ja, <laughs> ja. ja. Uh, uh, Nu directeur van het Utrechtse centrum voor aarde en duurzaamheid, ook hoogleraar duurzaam innoveren. Uh, we hebben uitgespreid al gesproken over afval. Nog even over die andere discussie: verbranden of recyclen. U bent eigenlijk voor het laatste. Oh in principe is uh, vanuit milieu-oogpunt... is recyclen over het algemeen, niet altijd, gewoon beter. En uh, economisch gezien uh, kan het ook vaak voordelig zijn, maar niet altijd. Dus, uh, maar ik ik ben genuanceerd, maar uh, ja. als ik het simpel zeg... Ja, je, je stort is de, de laagste ladder, dan heb je verbranden. En dan kan je verbranden met terugwending van energie. Dat is de derde stap. Ja. En dan heb je recyclen... En dan heb je daarbovenop nog eigenlijk dat je niet recycelt. En er wij spreken van plastic bermpaaltjes maakt, maar eigenlijk probeert om van wat je recycelt echt weer eenzelfde product te maken. En dan ga je upcyclen. Upcyclen. Ja, hoe dat, vind je? Dat klinkt mooi hè? Prachtig. <laughs> ja. maar, dat, maar dat is echt uw toekomst. Ja, je zou moeten zorgen dat eigenlijk alles wat je aan materiaal gebruikt om een product te maken, dat. dat zo samengesteld is, en ook het product zelf, dat het na gebruik gewoon weer helemaal terug kan in die kringloop. Dus daar moet je eigenlijk van tevoren over nadenken als producent. Al. Ja, en dat is natuurlijk waar het om gaat. Want als je het product al hebt gemaakt, ben je te laat. Dus het ontwerpen van producten die helemaal in die kringloop terugkomen, van wieg tot wieg eigenlijk, dat noemen je ook wel in het Engels van cradle to cradle. Dat is waar steeds uh, meer ook uh, bedrijven proberen naartoe te werken. Omdat ze zien dat ze a. daar voordelen kunnen hebben. En b. dat, dat ze daarmee ook veel grondstoffen uitsparen. En dus uh, ook uh, zelf economischer kunnen gaan werken. Zijn daar voorbeelden van dan? Nou, er zijn bijvoorbeeld tapijtbedrijven, onder andere Desso... maar ook uh, Interface is daar hard mee bezig. Maar ik weet niet of ik namen mag noemen van bedrijven. Nee, en, uh, nee. Nou, dat heb ik nu al helaas gedaan. Ik <lacht> zal het nu verder niet meer doen. Maar uh, kijkt u naar dit tapijt... Als u waar... regelt dat het commissariaat voor de mee. En <lacht> ja. daar nog contact <lacht> ja, ja. hebt, dan vind ik maar, alles prima. Ja. Nou goed, ik, ik zal... Sorry ja, voor... Ja, nee, nee, dat is, dat is flauw ook. Ja, natuurlijk nee, mag, ik... mag dat even genoemd worden. Ja. Uh, wij uh, zitten hier op stoelen met uh, daaronder een tapijt... Ja. En over het algemeen is de bovenkant van het tapijt... niet het probleem wat betreft recyclen, maar de onderkant. Niet op dat plastic wat er altijd onder zit. Ja, hier. bitumen. Hè? Ja. Dus dat, dat moet er dan uh, weer uh, afgehaald worden. Maar dat is vaak niet meer terug te brengen in de kringloop. Wat heeft nou uh, Desso gedaan? Die heeft gekeken hoe je kan je nou zowel de onderkant... als ook uh, die bovenkant echt helemaal weer tot grondstoffen maken die weer opnieuw Dus dat tapijt genoemd. leg je een aantal jaren in je huis. Dat, dat breng je dan uh, terug en dat komt weer bij hun terug. En zij maken daar eigenlijk nieuwe tapijten ja. van. Ja, en wat nou het uh, businessconcept natuurlijk is... is dat doordat je dat koopt bij een bedrijf... Uh, wat je eigenlijk niet koopt, maar leest. Eigenlijk gebruikt ja. tegen betaling. Dat dat bedrijf dan weer komt op het moment dat het lelijk begint te worden. Dus daar verdient hij alweer aan om het nieuw stukje tegel of anderszins te leggen. En als het helemaal op is, dan komt die persoon het ook weer ophalen... of een ander natuurlijk, maar van het bedrijf... om te zorgen dat er weer een nieuw tapijt uh, komt. Dus je houdt klantenbinding. Dus er zijn andere manieren waarop je je geld verdient... dan traditioneel alleen maar met de verkoop van een tapijt. Laten we die tijdmachine nog even wat verder aanzetten. Want uh, er zijn nog veel meer dingen in uw hoofd. Hè? Als, als, als we de als ideale toekomst volgens ja. Jacqueline Kramer schetsen. Hoe, wat, wat zit daar nog meer in? waar de grootste uitdaging natuurlijk in zit... is om met steeds meer wereldburgers en met steeds meer economische groei... te zorgen dat we met z'n allen toch een prettig bestaan kunnen hebben. En dat betekent dat je moet zorgen dat dat wat je aan grondstof en energie gebruikt... dat je dat zo spaarzaam mogelijk gebruikt. Nou, dat is eigenlijk het basisprincipe. Dan heb je, als het gaat om grondstoffen heb je dus het punt van hoe kan je nou zorgen dat je zo spaarzaam mogelijk bent... of zo, zo min mogelijk gebruikt, maar ook als je het gebruikt... dat je het na afloop weer in die kringloop terug kan brengen. Nou, dat is wat betreft grondstof het belangrijkste. En als je kijkt naar energie, ja, dan zullen we steeds meer eh, toegroeien... naar eh, een eh, economie gebaseerd op duurzame energiebronnen. En dat gaat niet van vandaag op morgen... Maar dat zal toch in 2050 wel een, een, een aanzienlijk belangrijker deel van onze energievoorziening zijn dan nu. En dan zal toch die fossiele energie die er dan ook nog zal zijn, toch aanzienlijk minder zijn. Ja. Um, als er dit kabinet ligt, krijgen we gewoon kernenergie erbij. Er zijn natuurlijk een heleboel manieren om naar een duurzame energievoorziening toe te gaan. In het kabinet waarin zit, ik in zat, hebben we een programma gehad wat er uitkwam op... 20% duurzame energie in 2020. En in 2050 ongeveer 80 tot 90%. Daar kan je gewoon naartoe sturen natuurlijk. Ja. Als je dat wil, dan kan dat. Maar er zijn de huidige mensen die aan de touwtjes trekken... niet helemaal van overtuigd geloof ik. Nou ja, daar zijn uh, andere opvattingen over. Daar ga ik even niet op nee. in. Maar uh, wat natuurlijk het punt is... is hoe je het zo organiseert. Want daar zit natuurlijk de bottleneck. Dat is hoe je het uh, betaalbaar krijgt. En... Uh, heel veel technologieën worden natuurlijk... naarmate ze meer gebruikt worden en op grotere schaal worden toegepast... steeds goedkoper. Dat heb je natuurlijk met de uh, computers ook gezien. Ja. Die waren in het begin ook hartstikke duur. Dus de zonnepanelen, de windturbines... maar ook uh, uh, andere vormen van duurzame energie. Denk aan bodemenergie, dat vergeten we altijd. Maar daar zit een ongelooflijk veel energie in die bodem. Kunnen we ook veel meer mee doen. Nou, Dat is nu, omdat we natuurlijk nog aan het begin zijn... Net zoals met dat afval wat ik straks vertelde, zojuist vertelde over die manieren van verwerken. Alles wordt technisch natuurlijk dan toch steeds beter. En daardoor ook goedkoper over het algemeen. Mm. Nou, dus mijn toekomstbeeld is... In 2050 kunnen we nou, 80 tot 90 procent duurzame energie hebben... En we kunnen uh, onze grondstoffen voor een belangrijk deel terugbrengen in de kringloop. En u pleit ook voor uh, een, een materialen- en grondstoffenbeleid... En, en niet meer van een afvalbeleid dan tegen die tijd? Nee, de, ik heb inderdaad uh, geïntroduceerd... dat we niet meer over een afvalbeleid moeten hebben... maar over een materiaalketenbeleid. En dat betekent dat je teruggaat in die, in die kringloop ja, met die, voorbeeld die af dat tapijt, afvalstoffen. Ja. Ja. Bijvoorbeeld die tapijten en zo. Maar vergeet niet, wij zijn in Nederland wat dat betreft met andere Europese landen best wel goed bezig als het gaat om recycling. Ja, vroeg da me inderdaad af, want, want bedoel, misschien in Europa is dat is nog één... maar ik was bijvoorbeeld zelf was ik in, in het voorjaar was ik in, in, in Azië. Uh, nou, dat is nog een puin op natuurlijk. Ja in, in, in, ja, in Cambodja, Thailand, Thailand ja. wel iets minder... maar met name daar in Cambodja was het echt een drama... met ze ja. alles maar op straat. En, ja, en daar en... zijn er dus uh, jonge jongens die dat allemaal ophalen... en die daar weer gaan verdienen. Dus ja. dat is een ander uh, recyclingsysteem. Maar als we kijken naar Nederland ten opzichte van andere Europese landen... dan liggen wij wel in de kopgroep waar het gaat om het percentage recycling. Dat is ongeveer 83 van uh, het uh, totaal. Ja. Uh, maar wat, wat mee... dat en ik bedoel... wij, Ik geloof dat het iets van 89 uh, miljoen ton uh, in het totaal is. Dus uh, we, uh, die 83 van alles, hè, wat we, uh, niet alleen maar van de huishoudens... maar van alles wat we aan afval produceren... Ja. Daarvan is dus wel al een heel belangrijk deel in die kringloop. En we zitten nu dus te praten over juist die producten... waarvan we zeggen, ja daar moeten we eigenlijk nog veel meer mee doen. En dat kunnen de tapijten zijn, dat is het bouwafval bijvoorbeeld... waar we nog veel uh, meer mee kunnen doen. Uh, in de toekomst zullen we waarschijnlijk ook... Uh, uit alle uh, apparaten die we nu uh, uh, ook afdanken... Uh, televisies en ijskasten en zo... zullen we nog meer metalen moeten terugwinnen. Nou, daar gaat het eigenlijk allemaal ja, om. Dat ja. we al die consumentenproducten gewoon veel beter ontwerpen... En daardoor kunnen terugbrengen in de kring. U, u vertelt er heel gepassioneerd over, en dat straalt er ook werkelijk af. Maar u heeft vast ook wel eens aan een borreltafel gezeten dat iemand dan zegt. Eerder werd dan altijd gezegd, ja, wij doen hier ons best in Nederland. En dan zie je daar in Oost-Europa enorme walmen uit die schoorstringen komen ja, ja, ja. en uit die auto's. En nu, uh, nou ja, het voorbeeld wat ik dan noem, daar in Azië heb ik dat dan heb ik dat dan gezien. Maar dat, uh, Afrika, daar zijn natuurlijk ook tal van voorbeelden van uh, waar, waarbij ik. Waarbij die mensen dan zeggen van ja, wij doen dan hier ons best. En nu zeggen wij zijn aardig op steek wat dat betreft. Maar daar valt er nog van alles te doen natuurlijk. Ja, maar goed, omdat wij nu voorop lopen met een heleboel technieken. Kunnen we die technieken ook weer naar het buitenland verkopen. En daar kunnen we dus aan verdienen. Ik zie je het ook als een economische kans. Ja. Die nieuwe duurzame economie biedt gewoon ongelooflijk veel economische kansen. Uh, voor een heleboel type bedrijven. Niet alleen in Nederland, misschien juist niet alleen in Nederland, maar juist ook in andere landen. En uh, ja, ik ben van mening dat we niet alleen maar naar die milieukant moeten kijken, maar juist die combinatie met milieu, economie en ook de sociale kant van het verhaal. Mm. Want hoe schoner wij hier uh, zijn in deze hele druk uh, uh, bevolkte en geïndustrialiseerde, Delta, hoe meer wij laten zien dat het kan... des te beter kunnen we hier leven... en des te beter kunnen we ook aan andere landen... in China en India laten zien... dat er mogelijkheden zijn om het anders te doen... en dat wij daarbij kunnen helpen. Ja. Daar gaat ook mijn werk nu over. Hè? Want wat wij doen in het Utrechtse... dat gaan we natuurlijk niet alleen in Utrecht uh, toepassen... maar... Uh, in China, in India. U gaat de boer daarmee op? op. Ja, ik ga, over twee weken ga ik met een delegatie zelfs uh, inderdaad... Uh uh, tien dagen naar China. Dat is trouwens ook weer dus die, die zonde. Hè? Maar ja, dan nou moet ik voor <laughs> mijn werk naar China, uh, Hongkong en Singapore. Dat doen we weliswaar in één keer. Dus we we zeggen, zijn het ligt echt allemaal redelijk in de buurt. Maar... Ja, nee, maar goed, dan doen we alles in één keer. Maar we hebben dat zo voorbereid dat we inderdaad uh, ook met een heleboel universiteiten, onderzoeksinstellingen, bedrijven daar kunnen praten en, en samen de, dat, dat, de samenwerking is dan dat. dat dat bedrijfjes hier of, of onderzoekers hier, daar uh, uh, werk kunnen doen. Ja, en ook dat we uitwisseling hebben met studenten van daar... opdat zij ook leren van ons, maar ook wij van hen. Want doordat zij hier zijn, snappen wij ook... op welke manier uh, daar zaken aangepakt kunnen worden. hebben we weer samenwerken, weer contacten. Nou, zo wordt die wereld natuurlijk ook steeds kleiner, uh, maar ook eh, economisch voor ons steeds interessanter. Ja. U, u hebt een, een, een prachtig toekomstbeeld geschetst net. Um, hoe reëel is dat eigenlijk, dat het, dat het ook die, werkelijk die kant op gaat? Nou, als je ziet wat er op het ogenblik in het bedrijfsleven gebeurt... dan ben je... Echt verbaasd hoor, als je daar niet zo in thuis bent. Nou ja, ik, het valt me op dat veel, heel veel bedrijven hebben het ook over duurzaamheid Dat ja. is volgens mij ook al iets. En het is niet meer alleen maar marketing. Nee, het, ze, men nee, vindt het ook echt. Kijk, het, natuurlijk, er zijn ook bedrijven die er het sausje overheen gooien. Maar eigenlijk kan dat al niet meer. En waarom niet? Omdat alles tegenwoordig zo transparant is. Je valt zo door de mand als je mooie praatjes hebt en eigenlijk niks doet. Dat wordt gewoon door uh, allerlei mensen gewoon meteen aan de grote klok gaan. Dus dat doe je niet meer. Uh, of althans de verstandige bedrijven. En uh, wat dan uh, toch bedrijven steeds meer zien... is nou, a, het verhaal van die grondstoffen en die energie die worden schaarser. Uh, de prijs uh, wordt hoger. Uh, en wij uh, kunnen, als wij nu investeren... ook producten op de markt zetten die uh, zowel voordeliger zijn... omdat we gewoon zuiniger omgaan hè, met, om, met de grondstoffen... Maar ook dat, dat, dat producten zijn die ook in de markt, als ze kwalitatief goed zijn, gewoon goed verkocht worden. De consument wilde wel aan als, als het ook echt duurzaam is. Ja, ja, ja. en dat zie je steeds meer. Ik, dat gaat van allerlei uh, voedselproducten: uh, van uh, de chocola tot uh, de, de koffie. Uh, maar ook uh, de kleding. Als, als je ziet wat daar al een ontwikkeling in is. Ik heb zelf ook verschillende dingen. Bijvoorbeeld een jasje. En dat is gemaakt van gerecycled petfles. Ja. Is dat dit jasje wat u nu nee, dat is Nee, dat is niet dit. Want, maar, want toen ik hier kwam zei heb je ook draad en naald bij. Ja, uh, naald ja, en draad. ja, ja dat was omdat mijn knoop eraf was. Nee, ik dacht van nou weet, dan kunnen we even een <laughs> beetje de kwaliteit testen. Maar dat is niet dit jasje. Nee, nee, nee, nee. Dat is niet dit jasje. Nee, maar ik bedoel maar te zeggen dat er dus ook steeds meer. Ook in die modewereld gelet wordt op de herkomst van allerlei uh, producten die in die uh, kleding zitten. Of dat nou katoen is of, of wat dan ook. En, en dat men ook zeer zorgvuldig omgaat met uh, de mensen in de landen van herkomst. En dat men dat ook allemaal op de website zet. Hmm. Ja, ik, dat die, die ontwikkeling is niet meer te stoppen. Ja. Hè? En als ik uh, ook in het bedrijfsleven waar ik veel rondloop... Hè, nu de, uh, weer vraag van... goh. Uh, wat is voor u uh, duurzaamheid is dan een trend of een hype? Nou, dan zegt echt gewoon 99 procent... mevrouw Kramer, waar heeft u het over? Het is gewoon een voldongen feit. Ja. We moeten gewoon aan de slag. En ons grootste probleem is, wat moeten we nou precies doen? Ja. Uh, wat zijn de stappen? Want je kan wel een toekomstbeeld voor 2050 schetsen. Maar wat zijn nou voor de kunststofindustrie? Ja. Of voor uh, de tapijtindustrie? Of nou, noem maar een sector... Wat is nou wat je vandaag doet, morgen doet? Nou. En hoe zet je een goed plan uit? Dit is eigenlijk veel leuker hè, dan in die politiek. Nou, ik heb jaren dit soort werk ook gedaan voordat ik minister was. Ik ben twintig jaar actief in het bedrijfsleven... Ja. omdat ik zelf zie dat daar gewoon ongelooflijk veel mogelijkheden zijn... en dat de mensen daar ook best wel ontvankelijk zijn... Ja. voor verandering, vernieuwing en uh, ook voor thema's als duurzaamheid. Ik wens u succes met uw missie en bedankt voor het gesprek. Uh, straks na ene praten we graag met u door over, uh, over afval. Gooit u ook zoveel weg? En uh, wat dan allemaal, eten, dat nog lang niet over de datum is... of bent u juist een uh, hergebruiker? Graagst u bijvoorbeeld eerst marktplaats af uh, als u iets zoekt... dus niet gelijk iets nieuws kopen. En hebt u op die manier nog bijzondere dingen gevonden? Uh, of hebt u tips hoe uh, dan om te gaan met afval... Met recyclen. Verhalen over afval zijn van harte welkom op 0800-1121. Dus na ene wil ik er graag met u over doorpraten. 0800-1121, dat is ons gratis nummer. Uh, kom maar op met een reactie, zou ik zeggen. Zometeen de VPRO, wij melden ons even na ene weer. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV.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 Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Goeiedag, dames en heren. Ah. Wat? <truh> uh. Goedendag, dames en heren. Dit is Peer van Eersel. En Toon Sporenberg. Ik ga je gang, Toon. Ja. Ah. Ja, zo. Dan ben ik even te klutskwam. Nou ja. Uh. Ja, uh, dames en heren, we gaan uh, beginnen. Uh, Radio Bergrijk. En het is uh, maandag. Het is maandag. Dus uh, maandag begint, uh, ja, dat is gewoon is traditie, maar dat is, is ook niet voor niks traditie. Want uh, een traditie heeft vaak ook een, een, een geldige reden, behalve dat het dan een traditie is. Dus, dus eerst is er een en geldige daarom reden. Gaan we beginnen aan sport? Ah. Ja. ja, zo. Aan sportnieuws? Ja, dat is de traditie. Daarom, nu. Sport en de reden nieuws. is dat altijd in het weekend veel gesport wordt. Dat wou ik gewoon even uitleggen. Precies, dat is duidelijk. Ik ga beginnen aan sportnieuws. Ja. Sportnieuws, het nieuws over sport. Goedendag, dames en heren. Dit is Sportnieuws. Ja, in het, uh, in de, ja dat is natuurlijk, het gaat er heet aan toe in de Bergrijkse schaakwereld. En vooral in de blindschaakwereld in Bergijk. Dat is natuurlijk een door veel mensen beoefende hobby. En uh, vele partijen worden daar tot een spannend einde toe uh, uitgespeeld. Uh, ik heb hier een belangrijk. Ja, ik, ik zeg wel eens: Schaak is een soort aardolie van Bergijk. Eigenlijk wel, ja. ja. Uh, we hebben natuurlijk in de. We hebben eigenlijk twee grootmeesters in Bergijk. Dat is natuurlijk Evert-Jan Bisschop, de blinde blindschaker. En we hebben Chef Lenstra, dat is de blindschaker. Die hebben het tegen elkaar opgenomen in een. Uh, Ach, chef, chef is niet blind, hè? Nee. Die past met zo'n kap op. Ja, die ja. moeten moet met een kap op. Of er moet een scherm tussen. Of uh, ik weet niet hoe ze dat doen. Maar goed, um, die hebben een, een, een zevenkamp gehouden. En dat stond 3-3. En bij de zevende uh, match was het heel erg spannend. Ja. Ik lees u even voor het einde van die schaak. Ja, eindspel. Uh, het eindspel van de schaakwedstrijd. Dat was bij de 23e zet. Ja. Uh, dan moet u even, uh, zich maar even een diagram voorstellen van een schaakbord. En nou komt het hoor: de 23e zet. TH 1. Slaat H5. De antwoord kwam van een d dame D8. Ging naar E7. De 24e zet. De paard van F3 sprong naar H4. Ja, maar dat zag je van, van mijlen ver aankomen. Ja, maar tip. wacht nou even. Ja, het is heel jammer dat je dat nu zegt. Want... Nou, dat haalt de spanning van het eindspel weg. Nee, want daarna wordt het daarom juist zo spannend. Omdat je denkt, nee, dit we, zie je van mijlen ver aankomen. We hebben nog maar twee zetten nu. Dat is logisch, toch? Want nu kon er niks anders meer volgen. Je nam dame E7, slaat E6. 25 is het. Het paard op H4 stond daar dus heel makkelijk. En slaat F5. En draait vooral nu op 26. Daar staat de dame op D1. Nou, zwart heeft GVD meer 25. Tijd. Het zit er nou nog even niet doorheen. En de loper van D6 naar E5. Ergo 26. De lopen van C6 naar D5 en zwart gaf op. Ja, maar dat was echt een vernedering voor Lenstra hoor. Dat was een vernedering voor Lenstra, die had het niet gezien. Nee, want die zat ja. er met die kap op zijn kop. Nee, hij zei ook later, ik heb het niet gezien. Nee. Tot zover het sportnieuws. Dames en heren, we gaan weer eens uh, wat aandacht besteden aan, uh, aan onze gezondheid. En uh, die van u natuurlijk ook. Ah. Wat is er? Oh, nee, niks. Mijn rug. Wat is er met je rug? Niks, die stoelen hier. Wat is er met die stoelen? Ach, ach, ach, ach. Niks, ga maar door. Ja. Uh, gezondheidsnieuws uh, dus, uh... En uh, bij ons in de studio is iemand, uh, de heer Sven Noordaal. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, dus niet Hoe echt heet een... u? Hij heet Sven Noordaal. Sven, Sven Noordaal. Sven Noordaal? Ja. Hm. Nou, niet echt een uh, bekende naam hier in uh, deze contraire. Waar komt u vandaan oorspronkelijk? Ik kom uit Zweden. Oh, ja. Daar heette ze zo. Daar heet uh, Helsingborg. Daar de? ben ik uh, geboren. En ik uh, ben daar... Uh, uh, vier jaar geleden ben ik, daar, uh, ben ik verhuisd naar... Uh, dan ben je gek. Oh. oh nou, je kan toch een beetje horen. Ja, een beetje zweets. Ja, een beetje als ik, als ik uh, moe ben. Dan hoor je er een beetje zweets uh, doorheen. Ja, maar goed, daar zijn we hier niet voor. Nu, uh, u bent hier omdat er een uh, boek is verschenen. En dat heb ik geschreven, en dat inderdaad, heb, ja. heeft u geschreven. Uh, kunt u eventjes uh, kort zeggen waar het uh, boek uh, over gaat. Zeker, dat gaat over de rug. Ach. Ja, over de rug. Nou, oh, dat is ook toevallig. Je ja, ik heb net, net last van mijn rug. Nou, dat is uh, helemaal niet zo gek, want uh, 70% van de volwassenen heeft ongelooflijke last van de rug. Nu, op dit moment? Op dit moment, ja. U hebt last van de rug, ik heb last van de rug. Meneer Toon heeft misschien ook nog last van zijn rug. Nee, ik zat aan het handje. Nou, dat is het uh, hier dan 66,66%, uh, uh, maar toch al uh, bovengemiddeld. Maar goed, waar gaat het boek over? Uh, dat boek gaat dus over de rug. En dat uh, het, uh, het, uh, doet het feit zich voor dat er dus ongelooflijk weinig naar de rug wordt omgekeken. Van het boek? Van, de rug van het boek is uh, uitstekend... Wat teken... staat er op de rug van het boek? Op de rug, daar staat mijn naam, Sven Nordaal. Want u heeft het geschreven? Want ik heb het geschreven. En, en het staat op de rug? Op de rug, het staat de rug. Dit staat... boek is geschreven door Sven Nordaal, of staat het gewoon Sven Nordaal? Nee, er staat, op de rug staat gewoon de rug. En mijn naam de is Sven rug? Nordaal. staat op de rug, de rug? Op de rug staat de rug, want zo heet het boekje. En op de, op de rug staat toch altijd titel... Dus rugtekst. De rugtekst uh, nou, rug is de rug maar dat door was, Sven Noorda. Ja, maar daar da was dan niet genoeg geld voor om er ook nog een, een rugtekst bij te geven. Dus op de rug alleen uh, de rug. Op de achterflap, daar staat dan nog geen meer over de rug. Oké, okay, wat staat er op de achterflap? Uh, na de rug wordt nauwelijks om... Nee, die heb je net gezien, want ja. je hebt het boek uit de kast gepakt. Want je zag, hé, oh, hey, de rug... Maar en, mag, mag ik u nu even meenemen naar een iets uh, figuurlijke wereld? Waar we even dan de rug, niet de letterlijke rug pakken van het boek, maar de rug van uzelf. De rug van de mens in het, al, in het algemeen. Die is toch niet figuurlijk? De Europees, Europees dus mens? Letterlijk. Mijn rug is letterlijk. Wat staat er op jouw rug? Niks, hoop oh. ik. Nou, dat heb je dus al. Hij weet niet wat er op zijn rug staat, want nee. hij kijkt niet naar zijn rug om. Is dat het moeilijk? Dat, dat is ook moeilijk. Maar nu, maar nu, nu ga ik u een ja. voorbeeld geven. Okay, Stel we hebben, nu, we, we, wacht even, we hebben de boek de rug uit de boekkast gepakt. Ja, we hebben we dat gevlaktex gelezen en we denken: Hé, hey, verrek mijn rug. We denken, nou, Sven Nordaal, de rug. Uh, ik dat heb ook wel eens uh, last van, uh, van, van, van, van iets hierachter. Ik ga een voorbeeld geven. Ja. Stel u zit, in, u, zit, u, u zit in de auto. Ja. Achter u zit een hele zwaar tas. Een hele, echt, echt een zware tas. Er, vol, dan zeg ik, wip wip, do, kan ik even die tas van achterbak halen? Ja. De, de tas zit vol, <laughs> vol met boeken van meneer, meneer Sven Normaal. Dat ben ik dan toevallig. Maar hoeven niet boeken van mij te zijn, kan ook andere... De tas zit vol met boeken. Ja. U draait zich om. Eh, ik ga het er even voordoen, dat kan de, kan de luisteraar al niet zien. Maar u ziet mij nu in een onge ongemakkelijke positie. Uh, die tas oppakken. Ik heb hier toevallig een tas staan met, met boeken van ja? mezelf. En dan pak ik die tas op. En dan zegt niemand natuurlijk, niet doen Sven, want op dit moment <totstit> schiet het er dus in. Ja, is... dat is ook heel dom om zo'n tas zo op te pakken. Auw! Oh, oh, oh, oh, oh. En dan? Oh, oh. ik... Kunt het nu... u weer recht gaan zitten, alstublieft. Nou, dat, dat gaat dan even niet, hè. Uh, ik... ik kan die tas wel loslaten, maar ik kom niet meer terug in de gewone houding. Ik, ik moet er nu even een liedje gaan zingen, want dat is voor mij al de enige mogelijkheid om de pijn weer weg te krijgen. Dus die ga ik nu wegzingen. Over de groene buif en in de zoekte zon zit de harmonie ook in de grote regenton. En daar gaan we zeven en ga alles in de west. En we, de, en de bus de we zingen en we lachen en we spullen allemaal. We land van Maas en Zo, daar is die weer. Oh. Nou, dat is bijvoorbeeld ook iets wat ik kan lezen in het boekje. Dat uh, je van Maas en moet gaan zingen. pijn er weg zingen. Wat zegt u, meneer Spoorweg? Dat, dat je land van Maas en Waal moet gaan zingen als je je rug uh, verrekt hebt. Dat zou ik niet doen. Want? Omdat u, u dan weer iets, een eigen lied moet zingen... wat u persoonlijk dit brengt, dit mij tot grote ontspanning. Ja. Uh, maar maar u, misschien, u wordt er misschien wel stapelgek van. Goed, de, hartelijk dank voor uw komst hierin en voor dit gesprek. Ja, geen ja. geen probleem. Hey, dat was, ik heb uh, helemaal geen last meer van mijn rug. Oh nee, ik heb niet eens gezongen. Ik heb eens een liedje gezongen. Nou, nou. wonderen in de wereld nog niet uit. Nee. Goed, meneer Noordal, hartelijk dank. Ja, uh, geen probleem. We hopen dat de luisteraar thuis. Ik uh, zou door. zeggen, ik zal even u weer ah! Oh, ja. Peer. Oh, nee. Op oh, de goede val in de zilverzand. Dat is Ik er zo tegen. dat over de uur, Ga nou recht staan, dat is niet goed voor je rug. Ja, dat is over de En toon schoppen, van mijn rug. Ja. Onder ah. of boven? Uh, nee, hier precies. Uh, boven, de, boven het staartje. Ja. Ik, uh, komt hij? ja, dan komt hij. Ja. Ik doe het op twee. Oké. Okay. Dat je het niet voelt aankomen. Daar trekt ik over. Eén, twee. Oh. Oh. Ik wist niet dat een mens zo kon staan zoals jij nou staat. <lacht> ik kan niet meer overheen. Je staat met je rug... In een hoek van 90 graden op je reet ook... naar achteren. Dat is niet gezond, Peer. Au, au, au. Asch, nou, eh. Uh... <lacht> wat, ja, wat moet ik nou. T Tijdje, rugmuziek. Au. Wacht even, ik ga proberen het recht te breken. Oh. Ja. Hou je goed vast? Ja, op elke tel. Uh, deze keer op 7. Oké. Ik weet echt niet voet aankomen. Dan begin je bij 7, want ik hou niet meer. 7! Ah, Zo. Nou, gaat hij weer? Ja. Goed. Ik, hallo. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u even kloppen als u binnenkomt? Pardon, maar ik, uh, ik heb een pakketje. Uh, als iemand even wil tekenen. Waar is dat van? Voor uh, Radio Bergijk. Van de Gielen. Ik ben van Drukkerij Gielen en ik heb hier een pakketje. Oh. en nou? Uh, ja, moet gewoon even leesbare een leesbare naam erop. Leesbaar? Kun jij dat doen? Leesbaar? Nee, maar van de, wat is er dan? We verwachten geen pakketje. Wat zit erin dan? Dus, uh, ik weet niet wat erin zit. van uh, Drukkerij Gielen. Pakketje. Ja, maar wie staat erop? Ja, ja kijk eens, Het is uh, voor Radio Berghijk. Maar welke naam? Nou ja, als er maar een leesbare naam opmerkt. Uh, ik de, de, de, de. dus denk voor meneer Berghijk. Nee, dit is dat Wim Brandt. Het is dus voor Wim ja. Brandt, ja. ja. Er werkt hier geen Wim Brandt. Nou ja, als, uh, er werkt hier geen Wim Brandt. Nee. nee, dat is niet goed hoor. Maar het is wel Radio Berghijk hier? Ja, dit ja. is Radio Berghijk, maar er werkt geen Wim, Wim Brandt. Ja, maar Wim ja. Brandt moet hier. Oh, nou ja, dan uh, ga ik er maar even mee terug. Ja, ja. Oké, okay, tot later dan. Ja. ja. Dat je oude men... Zeker dat hier geen windbrand werkt. Hij werkt, nee. nee. Geen windbrand. Dag. En? Uh, hoe is het nou? Nou, goed. Nou is het weer goed. Ja, helemaal niks. Kijk, ik kan weer alles... Nou ja. Gisteren kon ik niet dit en ik kon niet dit. En ik laat staan dat ik dit kon. Ah, ah, god. Ah. Oh, oh, ah. Ja, maar jij maakt het er ook een beetje zelf naar meneer Oh, oh nou. Oh, oh, oh, oh, oh. oh. oh. Ja, ik ga niet weer. Ik ga niet weer in die rug schoppen. Oh, kijk. Met oh, mijn, mijn ruggenmerk. Komt er buiten tussen mijn wervels, vier. Ja! ja, en dan praat je ook niet zonder zachte geef. Ja, uh, doe, dat doe dat buiten. Nou, uh, dames en heren, excuus. Meneer Van de Eerst, is het alweer over. Oh, zeg. Nou, ik dat hoop dat u weer. thuis uw voordeel ermee doet nou. uh, als het in uw rug schiet met mooi zingen. Uh, oh, wij moeten nu afsluiten, dus ik zeg voor alle mensen met een... Uh, Ach, doet potter... gemeen pijn. <kwijnt> voor alle mensen die ziek zijn... Dus of... help mij herinneren, hè? Help echt herinneren. Ja, ik zal je helpen herinneren. Ah, nou, je kunt wel dit, wel dat, maar niet dit. Ah! Au, au, au! au! Au, au, au, au! Au, voor de goede heren! Nee, dat is Nou, we en Oh ja, daar gaat het toch weer. Auw, auw, auw. Alle zieke wetenschap en alle gezonde mensen, ja. kom op! Ja, gezonde mensen. Ah, onderling ook de vrouwen ja,